Dit is. bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. voor knooppunt hoevenlaken 2 kilometer. Op de A1 verderop bij de Afrit Bunschoten 3. A28 Zwolle Amersfoort voor knooppunt 3. Op de N57 Oudorp Rotterdam bij Goede Reden 3 kilometer. En op de N57 verderop bij Rokanje 2 kilometer.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met en nu. Zondag in Kennemerland. Twee over vier. Goedemiddag. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? op de echter. Je blijft op de hoogte. We gaan naar Tjerk de Blauwe bij de wedstrijd Bloemendaal AS80. Die afgelopen is waar dus een 2-0 stand is voor, uh, voor Bloemendaal. En uh, door de stand van uh, Dieme tegen, uh, tegen, uh, tegen de Weemster. Die uiteindelijk 1-1 is geworden. Is Bloemendaal definitief gepromoveerd. Naar de derde klasse. Ja en daar zijn we nog niet. Want er moet natuurlijk van alle tijden. Moet er dus een genomen worden. Want het hoort in deze competitie. Maar ja dat is nu voor je aan bood natuurlijk. Maar dat betekent wel dat uh, Bloemendaal uh, gepromoveerd is. dit jaar ja, Na die derde klasse. Door de stand dus van, uh, van de Beemster tegen diemen. Ja, En dan heeft Schelle uh, het toch weer geflikt. Uh, in het eerste jaar dat hij hier zit. Om dus gelijk weer uh, promotie uh, te pakken. Voor zijn, uh, voor zijn team. En uh, het uh, werk komt er natuurlijk uit van uh, dit jaar. Dat kunnen we duidelijk stellen. Alle spelers staan bij elkaar hier. Ja, En alle spelers uh, ja, die denken. Nou ja, het dat zal maar een woord zijn die strafschoppen serie. Ik zou zeggen. Bloemendaal is gepromoveerd. En zou zeggen pak hem maar terug en kom maar terug om tien over half vijf. Want dan gaan we natuurlijk een interview maken met de trainer en de speler erbij. Ik zal bij die staat die naast me. Die ga ik eerst even pakken. Bij die. Proficie met de overwinning. Ja, dat denk ik wel. Zeker. Dit is uh, ja, het fantastische seizoen natuurlijk met uh, ja vallen en opstaan en die uh, we gewoon met z'n allen budget de klasse 4 uh, bereikt. Dit is gewoon fantastisch. Ja, dit is ongelooflijk natuurlijk. Eerste jaar dat Michel weer terug is, je staat daar een ja. kind. Ja, <laughs> maar ja, kijk, dus Bichel ja, is toch mijn oude trainer. Die heeft mij hier ontdekt om uh, ja, hier te komen voetballen. En van de, derde, van de vierde naar de tweede klasse ook. Uh, en nu weer, is hij weer. Ja, het heeft gewoon alles uh, voor hem. Dankjewel, ja, ja, Beidi. Ja, natuurlijk, de trainer van Bloemendaal Ik ga hem heel even kort een vraagje stellen. Uitgebreid gaan we natuurlijk om tien over de half vijf met hem praten. Rob op de eerste plaats natuurlijk Provisiat. Dankjewel, je uh, Tjerk. Eerste jaar promotie naar de derde klasse meteen. Ja, wat zit er om hier in precies? Nou ja, we willen in ieder geval uh, door. Dus ja, zo goed mogelijk beschermen volgend jaar, Tjerk. Ja, gaan we naar je team. Straks praten uitgebreid met hem. Natuurlijk, 10 over half 5. Alexander O'Neill en Criticize. Zometeen gaan wij even kijken wat er is gebeurd afgelopen week hier in Zandvoort. En omstreken dat allemaal na VOF de kunst. Dit is Suzanne. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat samen. so long ago POF de kunst. En Susanne hoorde hier bij Zondag in Kennenland. We gaan even verder met een aantal uh, nieuwsberichten. Want in twee flats aan de Schafstraat in Haarlem... is zaterdagochtend brand gesticht. De hulpdiensten werden rond half zes gealarmeerd dat er brand boede in een van de loopflats... Bij aankomst bleken er echter twee flats in de brand staan. De brandweer is bij beide panden naar binnen gegaan om het vuur te bestrijden. Na ongeveer 20 minuten was de witte rook weg en was het vuur geblust. De flats aan de Haningsgrafstraat staan nog geruime tijd leeg om gesloopt te worden. Een speciaal renoveringsbedrijf was in een van de brandende flats bezig met asperssnering. Volgende nieuwsbericht. De politie kreeg maandag rond 10 uh, voor half 6 uh, de melding dat een groep jongeren van uh, A6, A7 jongeren diefstallen zou plegen uit tassen van strandgangers. De politie ging op zoek naar de jongens en zag op de boulevard Wawage... Een groep jongens lopen die uh, voldeden aan de omgeving uh, opgegeven signalement. Zij hielden hen aan op verdenking van diefstal in een vereniging. Eén van hen wist te ontkomen, maar niet voor lang. Hij werd aangehouden door een andere politieeenheid. In totaal werden zeven Amsterdammers door de politie aangehouden op verdenking van diefstal in een vereniging. De, de verdachten hebben de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar. Eén van hen pleegde tevergeefs verzet tegen de aanhouding. En du Duperde meldde zich aan het politiebureau in Zandvoort en kreeg zijn gestolen autosleutel Rutte. Alle Amsterdammers zijn in verzekering gesteld. Geen brandend zand, maar trillend asfalt. Geen zilte maar de geur van uh, verbrand rummer. Geen geschil van meel, maar gebril van motoren. Het licht gaat op groen voor het tweede seizoen van het Zandvoort Journaal. Te zien bij RTV Noord-Holland vanaf zaterdag 2 juli. In deze reeks gaat, staat de zoektocht naar het racenland van Noord-Holland Centraal. Uh, deze zomer gaat coureur Michael Blekemolen op zoek naar enthousiaste coureurs tussen de 15 en 20 jaar. Die volgend jaar op het circuit van Zandvoort willen racen in een Volvo 360. Behalve deze zoektocht... ...zijn er tien weken lang reportages te zien over alles en iedereen op en rond het circuit Zandvoort. De coureurs, officials, vrijwilligers en directie, maar ook organisaties die actief zijn op het circuit. En er wordt uh, verslag gedaan voor verschillende evenementen, zoals Pinkster Races en DTM. Jonge racetalenten uh, tussen de 15 en, 12 jaar, of, uh, 15 en 20 jaar, die ze willen meedingen naar de titel Het Racetalent van Noord-Holland. En een jaar lang op het circuit willen rijden in een Volvo 360, kunnen zich 12 juni aanmelden via het zandvoort rtvnh.nl. Dus via het... Het Zandvoortjournaal het rtvnh.nl Kijk voor meer informatie en een promo op de website van het Zandvoortjournaal. Het Zandvoortjournaal wordt uh, gemaakt door Patrick van Heesik journalist, programma -maker, regisseur en presentator. Hij werkt behalve bij RTV noord holland voor verschillende omroepen en productiebedrijven. Het Zandvoortjournaal is vanaf zaterdag 2 juli, 10 weken lang elke zaterdag om 5 over half 6 te zien bij RTV noord holland Aanmelden kan dus, ben je tussen de 15 en 20 jaar, via, de e via het e-mailadres het at rtvnh.nl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 Hierbij zie ik hier bij ZFM Miles Kane en Rearrange. We gaan even een aantal berichten doornemen. Wat er, een paar nieuwsberichten wat er is gebeurd in de wereld. Want in Jemen hebben de regering en de opstandelingen een wapenstilstand gesloten. Beide, beide partijen hebben dat bevestigd. De afgelopen weken leidde het geweld in het land op. Daarbij vielen zeker 200 doden. Koning Abdullah van Saoedi-Arabië zou hebben bemiddeld bij de totstandkoming van het bestand. De koning kwam in beeld als bemiddelaar nadat het conflict in Jemen gisteren was geëscaleerd. Bij een granaataanval op het presidentieel paleis raakte een president Saleh en een aantal hoge regeringsfunctionarissen gewond. Saleh zou volgens verschillende media naar buurland Saoedi-Arabië gevlogen zijn. We getting reports that Yemen's president Ali Abdullah Saleh is leaving the country to go for in Saudi Arabia. President Saleh zou in zijn hartstreek geraakt zijn door rondvliegende scherven. En dat zou kunnen verklaren waarom hij gisteren geen toespraak in beeld aflegde. Ook was toen al duidelijk dat hij zeer moeilijk sprak en kortademig was volgens het regime is de aanslag het werk van een rebellerende stamleider die de kant van de demonstranten heeft gekozen. Ga toch even door met Midden-Oosten correspondent Nicole Vever Nicole. Hoe moeten we dit staakt het vuur inschatten? Nou, het klinkt in ieder geval veel belovender dan het vorige, want dat hield maar een paar uur stand. Ik heb net even gebeld met de hoofdstad Sana en het is nu redelijk rustig op straat. De regering heeft laten weten de wapenstilstand tenminste een week te respecteren... ...en al Akhmar, de leider van de hajidstam, die spreekt over een wapenstilstand voor onbetaalde tijd. Nou, dat is dus over onderhandeld door Saoedi-Arabië en die heeft altijd goede banden onderhouden... ...met en het regime en met de hajidstam, de twee kampen die uh, tegenover elkaar stonden... Dus hopelijk is het succes dit keer groter dan de vorige keer. Ja, nu gaan we dus verhalen dat president Saleh in Saudi-Arabië is voor een medische ingreep. Wat zijn daarvan mogelijk de consequenties? Ja, als hij er zit, want de berichten zijn nog steeds tegenstrijdig. Maar als het werkelijk zo is, dan zou dat wel eens het einde kunnen betekenen van het regime van Saleh. Al maanden dringt saoedi arabië erop aan dat Zaleg opstapt. De saoedi arabië is een oude bondgenoot, net als de Emiraten en de Verenigde Staten. Maar al die oude bondgenoten, die zien nu in dat Saleh gewoon niet meer in staat is om de stabiliteit te garanderen. Hij was geen sterke president grip had op het land, maar hij zorgde toch wel voor enige stabiliteit. En deed ook mee aan de strijd tegen Al-Qaeda. Maar daar is nu een einde aan gekomen, en zijn bondgenoten die vinden ook dat hij eigenlijk zijn langste tijd heeft gehad. En het volgende nieuwsbericht is recordstraling Fukushima. In de kerncentrale Fukushima is het stralingsniveau gestegen naar recordhoogte. De straling is gemeten door een robot. Hoge radioactiviteit mogen werknemers het complex niet in. Vermoedelijk komt de stijging door damp die is vrijgekomen uit een drukketel met koelwater in het gebouw. Beheerder Tepco maakt zich verder zorgen over het aanstaande regenseizoen. De bassins die nu al boordevol radioactief koelwater zitten, kunnen dan overstromen. In de centrale ligt nu al zo'n 100.000 ton radioactief koelwater. En uh, derde de blusdag bij het natuurgebied Aamsveen. Bij de brandweer is voor de derde achter één volgende dag bezig met het blussen van de brand bij het natuurgebied Aamsveen. Een helikopter met aan boord hittesensoren is ingezet om ondergrondse brandhaarden op te sporen. Boven de grond zijn geen vlammen meer te zien, maar de brandweer is bang voor het vuur dat onder in de veenlaag smult. De hittesensoren signaleerden veel meer hete plekken dan de brandweer had verwacht. Wat wij nu gaan doen is een aanvalsplan maken van waar de grootste hotspots zich bevinden. En op dit moment pakken we gewoon nu even de grootste hotspots eruit. Vooral de plekken waar de rook is. En daar worden onze eenheden op ingezet. Om 5 uur vanochtend werd het bluswerk weer hervat. Hoe lang dat nablussen nog duurt, kan de brandweer niet zeggen. De brand in het natuurgebied bij Enschede ontstond vrijdag. En er is zeker 100 hectare in vlammen opgegaan. En het laatste nieuwsbericht: het aantal nieuwe EHEC-besmettingen -E lijkt af te nemen. Dat melden artsen die onderzoek doen naar uitzonderlijke ziekten die nog tot nu toe. ...die tot nog toe aan 18 mensen het leven heeft gekost. Er zijn nieuwe besmettingen, maar het loopt minder hard dan eerst. In totaal zijn nu meer dan 1800 mensen besmet geraakt. En allemaal op één na zijn ze in Noord-Duitsland geweest. Het onderzoek naar de bron van de besmetting heeft nog altijd niets opgeleverd. Ook het restaurant in Lübeck, waarvan 19 gasten ziek werden, blijkt niet de bron van de ziekte te zijn. De laatste tip die wordt onderzocht komt van het grootste particuliere medicijnenlaboratorium van Duitsland. Die houden er rekening mee dat de bacterie is ontstaan in biogasinstallaties.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 Again. Zometeen gaan we bellen met uh, Chuck de Bloe. Hij heeft een interview met onder andere de, de promoverende trainer van Bloemendaal Dus uh, Bloemendaal uh, wint vandaag en promoveert En hij heeft onder andere ook een gesprek met een speler van uh, Bloemendaal Dat zometeen, maar nu eerst nieuwe muziek De nieuwe van Jaap, die heet Bye Bye Bye Vanaf vandaag zet ik mezelf op stil Shall we sure. yeah. Bye, bye. En we gaan voor de laatste keer naar Tjerk de Blauw. Tjerk, goedemiddag. Ja, natuurlijk. Vanmiddag die wedstrijd uh, tussen Bloemendaal en AS80. 2-0 winst. Maar ja, door de uitslag natuurlijk van uh, Diemen tegen de Beemster 1-1. Is Bloemendaal definitief gepromoveerd natuurlijk. Ja En je hoort het al. Het gezang uh, dat stelt hier al aan natuurlijk. Want we zijn natuurlijk allemaal dol en dol blij natuurlijk. Van v trouwens. Dus uh, je hoort het club niet al uh, van... Uh, van, uh, van de Ik zal hem er tussen halen. Dan gaan we nu over tot de horen van de dag. Uh, ja natuurlijk uh, Rob Michel en Gijs Jan Poelgees. Kom even een stapje naar voren als je wil. Dan is het uh, duidelijk verstaanbaar natuurlijk. Die jongens op de eerste plaats natuurlijk uh, provisie Ja met het behalen van het kampioenschap. Je stelt er al die jaren al hier. En uh, ja, het is voor het eerst natuurlijk dat je dit behaalt hier bij uh, Bloemenhaal. Bij, uh, bij, uh, ja, dat is natuurlijk super. Hij gaat feest? Nou, dat gaan we zo afwachten tot een groot feest is, natuurlijk. Ik denk dat, uh, dat de omzetting die, uh, die Rob deed, op een gegeven moment, dat het belangrijk was. Dat de omzetting belangrijk was. Ja, ja, eh. Maar... de informatie waarmee we donderdag speelden, dat was gewoon goed. Uh, dat is hoe toen, uh, toen we allemaal speelden en uh, wel een beetje prijs gespeeld natuurlijk. En middenveld goed en dat was een wat de basis van de overwinning. Uh, de, de laatste goal van Tim Jones was natuurlijk het mooiste wat er was. Ja, dat was een super goal. Uh, hij speelde wel twee, 3 man uit en uh, toen kwam hij weer bij de keeper en het gaat in een stipje. Ja, dat is een super goal. Wereld goal. Dankjewel. Hierbij moeten we het laten vandaag, want uh, ja, we gaan met de hele spelersgroep gaan we naar binnen. En die worden nooit natuurlijk gehuldigd na het kampioenschap. Ik neem een klein stukje mee, natuurlijk, om dat voor u live, live te verslaan. Iedereen staat te wachten op de brug. En uh, ja, en uh, alles staat klaar om de hele spelersgroep naar binnen te halen. En uh, ja, dat wordt natuurlijk uh, een super ontvangst. In, uh, in, uh, in, uh, in het clubhuis. En alles, uh, alles komt eraan. En je hoort er uh, weer een natuurlijk. Dat zijn natuurlijk super dingen voor de mensen. Ja, maar dit mag maken, dit mag meemaken natuurlijk. Ik zal natuurlijk alleen maar meegenieten. Dat was het uh, vandaag natuurlijk. Vanaf uh, de bergweg. Volgende week maandag is de laatste wedstrijd. Wij hebben een steen. wel. En tot de volgende keer. Bloemdauw, gefeliciteerd natuurlijk. En Cherk uh, hartstikke bedankt. The Hype en Do You Know. Zometeen. Um of eigenlijk nu gaan we even kijken naar de evenementenagenda van uh, juni natuurlijk. Want uh, op, uh, even kijken, op 7 tot en met 10 juni is de band Start bij hockeyclub uh, aanvang is half 7. Uh, Dan hebben we 9 juni de presentatie van een ANBO. Het gaat over gezonde voeding bij 50-plussers. Dat is bij het jeugdhuis achter de protestantse kerk, bij het kerkplein natuurlijk, aanvang van, uh, vanaf half 3. 9 juni, Haringparty, uh, uh, Hollandse Nieuwe bij Pesco Fresco. Aanvangen is om 4 uur. En uh, tot en met 24 juli is een tentoonstelling Perceptisch in het uh, Zandvoorts Museum. Meer informatie kan je even checken op www.zandvoortsecorrand of natuurlijk uh, zandvoortsecorrand.nl of natuurlijk de Zandvoortsecorrand zelf. En Face the Face En zo eindigen we Deze aflevering van uh, Zondag in Camerland Voor deze 5 juni 2011 Dank u wel voor het luisteren En uh, blijf sowieso luisteren naar uh, De herhaling Zometeen van Entertainment View En ik spreek je de volgende keer weer We sluiten af met het volgende nummer En dat is van Jesse J, B.O.B Dit is en een hele fijne werkweek